Ik heet u alle welkom, zeer geachte aanwezigen, lieve familie en bovenal onze dochter Beatrix. Ik treed af en zij treedt aan. Zij neemt mijn taak, het koningschap, over. Een taak die ik noem mooi en zwaar. Ze is daartoe bereid. Ze is daartoe ook uitnemend voorbereid. Het is beter voor het Koninkrijk en voor ons allen Nederlanders dat een frisse nieuwe kracht mijn plaats gaat innemen. Ik ben blij met mijn opvolger. Ze zal het goed doen. Dat ze deze overdracht ook innerlijk aanvaart, stemt mij diep dankbaar jegens haar. Binnen het kader van de grondwettelijke mogelijkheden zal koningin Beatrix haar eigen stijl ontplooien. Ze zal daarboven boven veel moeten en ook kunnen opbrengen op haar aangewezen plaats. Ze begint evenwel haar regeringsperiode in een heel moeilijk tijdsgevricht om de naaste en de verdere toekomst tegemoet te zien kost iedereen daartoe voor roepen, moed en veel verbeeldingskracht vooral door de beperktheid van onze mogelijkheden in de internationale samenleving. De problemen en de zorgen zijn groot. De komende jaren lijken van beslissend belang te worden voor de mensheid. God zegende onze dochter op haar verdere levenspad. Bewust hebben wij haar ouders haar een naam gegeven die een wens inhoudt en die betekent zij die gelukkig maakt. Mogen deze wens ruim bewaarheid worden, dan zal zij daardoor ook zelf geluk ervaren bij al mijn goede wensen voor haarzelf en haar taakvervulling zeg ik nu, begin eraan. Mag ik nu de directeur van het kabinet verzoeken de akte van abdicatie voor te lezen? <lacht> Heden, de 30 april 1980, des voormiddags te de 10 uren, op het Koninkpaleis te Amsterdam heb ik Juliana, koningin der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts, in tegenwoordigheid van mijn echtgenoot en mijn oudste dochter en haar echtgenoot bijeengeroepen. De voorzitters van de beide kamers der Staten-Generaal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 ...aan het door mij op de 31 januari jongstleden aan alle rijksgenoten meegedeelde voornemen... ...mijn regering te beëindigen en afstand van de kroon te doen zodat deze overgaat op mijn oudste dochter. Ik verklaar dat ik naar rijp beraad van dit ogenblik af geheel vrijwillig afstand doe van mijn koninklijke gezag en waardigheid... ...in het koninkrijk en van al de rechten daaraan verbonden... ...zodat deze overgaan op mijn oudste dochter en troonopvolger Beatrix... ...prinses der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, prinses van dieppe biesterveld ...om door haar en haar wettige nakomelingen bezeten te worden... overeenkomstig de bepalingen van het statuut en de grondwet voor het koninkrijk. Deze mijn verklaring... Met mijn handtekening bekrachtigd en van het grootzegel van het Koninkrijk voorzien, zal, nadat deze door mijn echtgenoot en mijn oudste dochter en haar echtgenoot, als mede door alle autoriteiten, thans bij mij vergaderd, ondertekend zal zijn, in het kabinet der Koningin worden bewaard. Authentieke afschriften zullen worden gezonden aan de beide Kamers der Staten-Generaal, aan de Raad van State, aan de Hoge Raad der Nederlanden. ...en aan de Staten van de Nederlandse Antillen. Al dus de inhoud van deze akte... ...van abdicatie, gekalligrafeerd in gouden en zwarte letters... ...op perkament... ...en nu voorgelegd aan Haar Majesteit Koningin Juliana... ...die door haar handtekening te zetten... ...Prinses Juliana zal worden hij neemt de pen ter hand... ...vraagt waar het moet zijn... ...daar rechtsonder... ...naar rechtsboven... ...van hieruit te zien. En nu komt deze handtekening. Tuurlijk zal er zeer geel door haar heen gaan... ...en ook door haar... Door haar <coughs> ...naast de familie... ...haar dochter... ...en ook haar man. Het is dus niet altijd... Makkelijk blijkt het, maar de handtekening staat er. En hierna, aan haar linkerzijde, nu nog haar koninklijke hoogheid, prinses Beatrix ter Nederlanden, straks over enkele tellen, koningin, haar majesteit. We zien haar nu schrijven op het burma Ook haar handtekening staat er. We hebben een nieuwe koningin en alle klokken in Amsterdam luiden. Hartelijk neemt haar majesteit koningin Beatrix en haar koninklijke hoogheid, prinses Juliana, elkaar beide handen en ze gaan helsen elkaar. Het is een geweldig moment, uiteraard allereerst voor hen, maar toch ook voor ons en voor alle, voor het hele Nederlandse volk. En nu heeft ook intussen zijn koninklijke hoogheid prins Bernard, de prins der Nederlanders, in handtekening gezet. En nu gaat de akte tegen de klok in. Ja, totdat zij weer terugkomt bij mevrouw de Graaf. Dit is eigenlijk de volgorde van de begroting. Ik heb nog niet verteld wie uit de, ja, de Antillen aanwezig zijn. Maar althans niet met de namen. De voorzitter van de Staten, de heer Kroes. Minister-president van de Nederlandse Antillen zijn excellentie Martina. Gouverneur van de Nederlandse Antillen zijn excellentie. Dr. Anders Pleito. En dan is er natuurlijk, als het eerst ook nog de volmachtig minister van de Nederlandse Antillen in het Rijkskabinet, zijn excellentie Casares, Voorstel Rupert, Ruppert, de vicepresident van de Raad van State, die begrijpt dat automatisch nu ook haar majesteit koningin Beatrix de president is van de Raad van State en in zover haar moeder, prinses Juliana, opvolgt. Tegelijkertijd boven is de standaard van Hare Majesteit Koningin Juliana gestreken en vervangen door die van Hare Majesteit Koningin Beatrix. Het is wat ingewikkeld, maar u begrijpt het wel. Het is het wonderlijke dat dit een halve dag en een dubbele is. Deze 30 april van het jaar 1980. Alle ministers zijn nu hun handtekening, hun signatuur aan het zetten onder diegenen die er nu op staan. De heer Wichel is nu aan de beurt. Na hem de heer Van der Klauw. De heer Van Acht, natuurlijk, is hem al voorgegaan. Dr. Durlings en de heer Dolman. voorzitter, respectievelijk, van de Eerste en van de Tweede Kamer. En dan komt de minister van Justitie, de heer De Ruiter. De heer Pijs van Onderwijs, van der Steen enzovoorts. Dat gaat de hele tijd door. En dan krijgt u het eigenaardige. Het zal misschien nog enkele minuten duren. En het is op zichzelf wel spectaculair om het mee te maken en in de verte te zien. Maar. In wezen is het zo dat nu de eigenlijke plechtigheid hier goed deels ten einde is. Met andere woorden, men zal zich nu terugtrekken in de zogenaamde justitiezaal, die aangrenzend is en die ook al even fraai is als deze prachtige mozezaal, om daar af te wachten het moment van 11 uur als de beide vorstinnen, koningin Juliana, nu prinses Juliana en prinses Beatrix, nu koningin Beatrix, tezamen op het balkon zullen verschijnen. En dan, ja, dames en heren, het is uh, zo dat ik, geloof ik, nog even nog iets heb verteld over 1948. Ach, in 1948 is het namelijk zo dat, uh, dat wij toen daar hier voor stonden op de Dam. Als we nu zien, is de zon doorgebroken. Dat is een prachtig gezicht. En er staat inderdaad een grote menigte. Ja, een geweldige fotografen, maar daarover zal straks mijn collega Kees Gravendaal meer vertellen. Maar toen we daar de vorige keer stonden, dat was wel aardig, hadden we een schitterend uitzicht. We stonden vooraan in die machtige menigte. Je zegt wel eens, men kon over de hoofden lopen, dat moet niemand worden aanbevolen, maar dat was ook zo. Zo dicht was de dam toen bevolkt door een grote schade die zonder enige moeilijkheden verder van welke richting Rotterdam ook de dam kon bereiken. En uh, ja, toen, toen hadden we een prachtige positie. Nou, dus zo